Het College voor de Rechten van de Mens, een belangrijk adviesorgaan van het kabinet, is fel gekant tegen het voorstel van minister Schippers. Laurien Koster van het college zegt vanavond in Nieuwsuur dat de verruiming van de mogelijkheden van medisch wetenschappelijk onderzoek de rechten van jonge kinderen aantast. We moeten jonge kinderen beschermen, want een kind is natuurlijk een heel kwetsbaar persoon, zegt Koster in Nieuwsuur. In Woensrecht is de bewoner van een vrijstaand huis zwaar gewond geraakt bij een explosie. Hij is overgebracht naar het brandwondencentrum in Rotterdam. De Brabantse politie vermoedt dat de man bezig was om een ecstasy-laboratorium thuis in te richten. In de woning zijn resten gevonden van chemicaliën die worden gebruikt bij de productie van de drugs. De politie onderzoekt of dat inderdaad zo is. In Zuid-Afrika staken ruim 100.000 werknemers voor hogere lonen. De stakers zijn onder meer werkzaam in de mijnindustrie, de bouw... in de auto-industrie en bij de posterijen. De economie van Zuid-Afrika leidt ernstig onder de stakingen. Het land kant met een hoge werkloosheid en een zwakke nationale munt, de rand. Bij twee kleinere goudmijnen in Zuid-Afrika is inmiddels een akkoord bereikt... over een loonsverhoging van ongeveer 8%. Procent.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 Net terug uit Syrië, Syrië, nu bij ons in de studio. Lisette van der Kamp. Goedenavond. Goedenavond. Je hebt tien dagen um, hebt vlak bij Aleppo gezeten. Nee, nee, nee. Uh, vlak bij de grens van uh, Turkije. Ja, goed. Ja. Ten, ja, nog ten noorden daarvan. Ja, ten ja. noorden van Syrië. Precies. Ja. Nou ten noorden van Aleppo dan. Ja. Oh, ja, ja. ja. <laughs> uh, voor artsen zonder grenzen in de buurt. Laat ik het er zo dan zeggen. In de buurt van Aleppo ge ge gezeten, vlak bij de grens met Turkije. Uh, je bent nou, eigenlijk pas net terug. Wat, wat was het eerste dat je deed toen je weer terug was? Ja, wat ik meestal doe als ik terugkom uh, van uh, verre reizen. Ik uh, ben naar het strand gegaan en uh, ik heb genoten van de vrijheid die we hier in Nederland hebben. Ja. Lekker uitwaaien. Dat is dan wel even nodig. Ja, je waardeert gewoon enorm de vrijheid uh, die we hier hebben. Dat is, dat is eigenlijk wat, uh, wat ik ja, als eerste realiseer als ik terug ben. Zometeen praten we verder. En dan praten we vooral over hoe het leven is in een gebied. Want jij zat niet midden in een oorlogsgebied. Maar de, uiteraard de mensen om je heen worden daardoor beïnvloed. Hun levens worden daardoor beïnvloed. Hoe is ja. het leven daar en hoe heb jij dat ervaren? Daar hebben we het zo meteen over. Ja. En Danny Mekic is er ook, onze internetman. Want in Berlijn is vanavond de opening van het Walhalla van de Nerds. De IVA-beurs, waarom ben jij er niet? Ja, ik wil net zeggen, ik voel me een beetje gefaald. Want eigenlijk moet je er natuurlijk bij zijn. Maar ja. dankzij al die sociale media kun je zo dichtbij zijn tegenwoordig op afstand... En ik moest vandaag gewoon werken. Bij het Centraal Boekhuis trouwens. Daar gebeuren ook hele spannende dingen. Of we hebben we het een andere keer over. Ja. niet <laughs> erg Waar kijk jij het meest naar uit op de IFA-beurs? Nou, wat, wat gaaf is, is dat je nu ziet dat een aantal fabrikanten... we hebben natuurlijk recente overname gehad van Nokia door Microsoft... Mm -hmm. uh, je ziet gewoon dat die markt heel zenuwachtig begint te worden... omdat ze heel lang kleine verbeteringen hebben aangebracht... aan tablets, aan smartphones, aan telefoons. Maar sinds 2008 zie je op die beurs ook andere type producten. Witgoed, wasmachines, magnetrons. En het duurt nog maar een paar jaar voordat we echt de grote nieuwe ontwikkelingen gaan zien uh, op het internet, met het internet... in apparaten die we dagelijks gebruiken. En die zijn zo verfijnd dat we het niet eens door gaan hebben. Internet in je wasmachine. In je wasmachine, maar misschien zelfs in je pillendoosje... waarbij alleen het juiste, uh, ja, de juiste uh, kant open gaat. Dat je dus nooit meer een medicijn uh, vergeet... en tegelijkertijd nooit meer iets verkeerds binnenkrijgt. Dat zometeen dus veel meer over die beurs. Radio 1, BNN Today. Maar eerst eventjes nieuws uit eigen land. Door slordigheden van het Openbaar Ministerie is vandaag opnieuw een rechtszaak uitgesteld. Het OM was vergeten de advocaat van de verdachte op te roepen... en daardoor kon de zitting in de rechtbank in Utrecht niet doorgaan. Justitie geeft toe dat de laatste maanden er inderdaad wel wat fouten zijn gemaakt. Onze crime-expert Mick van Wely. Mick, jij ziet het al veel langer gebeuren. Hè? Wat gaat er allemaal mis? Ja, het is eigenlijk sinds, uh, sinds een half jaar is het uh, goed mis... En uh, het is niet alleen in Utrecht, uh, je, ziet het in, uh, je ziet het eigenlijk overal. We, ziet, we zien het hier in Noord-Nederland heel erg, in Zeeland wordt er steen en been geklaagd. En uh, je zag hier inderdaad dat, uh, dat verdachten en advocaten te laat een oproep voor de zitting gekregen, kregen, waardoor de zaak is uitgesteld. Nou, dat is vervelend voor, uh, voor, de, voor de rechtbank, want die moeten een nieuwe datum plannen. Het is vervelend voor de, uh, voor de verdachten, want die komen met een busje naar de, naar de zitting toe en die kunnen weer naar huis. Mm -hmm. uh, dus dat, dat is gewoon vervelend. En, uh, nou ja, dat, dat heeft te maken met dat uh, je had op een gegeven moment 19 pakketten... die zijn samengevoegd van justitie, dus 19 afdelingen. Die zijn gefuseerd tot 10. Dat zag je ook in Midden-Nederland. En uh, ja, daar is van alles misgegaan. Uh, door, door die fusieraken, dossiers dossier zoeken. Mensen zijn niet bereikbaar. Ik heb verhalen van advocaten gehoord die uh, mensen, mensen bij justitie niet te pakken kunnen krijgen... Uh, stukken worden onvolledig aangeleverd. Ik heb bijvoorbeeld uh, afgelopen week een ecstasyzaak gehad. En daar zat een drugsanalyse in. Dus een, een test van het Nederlands Forensisch Instituut. Uh, waarmee we vastgesteld dat er sprake was van ecstasy. Ja, dat, dat, dat hele rapport dat miste in het dossier. Waarna nou, door de advocaten zeiden: Ja, uh, hoe moeten we in godsnaam gaan pleiten voor onze gedachten als het niet eens duidelijk is dat het om ecstasy gaat? Ja. Dus op de streep door de zitting aangehouden. Uh, ...verdachten boos uh, weer naar huis, uh, advocaten boos, uh, officier of justitie geïrriteerd. Ja, dat, is, dat zijn natuurlijk dingen, dat, dat, dat kan echt niet. Oh, wat een zootje. Ja, nee, dat is echt een chaos. En, en het is wel interessant, eigenlijk heeft het tot nu toe vaak het OM gezegd... ...van ja god, ja god, het valt wel mee en, en, en het wordt straks beter... Maar je ziet nu uh, dat het nog steeds schering en in inslag is. En uh, dat is voor de rechtsstaat natuurlijk uh, echt niet oké. Okay. En dat allemaal uh, door, die, door die reorganisatie. Maar bij het OM weten ze dat ook wel. Hè? Ze hebben het ook uh, toegegeven. Ja. ja, er worden de laatste maanden aardig wat fouten gemaakt. Dan is de grote vraag, ja. vraag: wat nu dan? Nou ja, het, het OM heeft uh, een verbeterslag aangekondigd. Dat betekent dat allerlei extra mensen, mankracht wordt ingezet. De vraag is waar vandaan worden ze gehaald, want er, wordt juist, er vliegen juist eerder mensen uit met minder mensen moeten ze het doen. Mm -hmm. En bovendien dreigt er ook nog een, een flinke bezuinigingsronde, dus uh, de echte vraag is uh, hoe het gaat straks in de toekomst. Uh, ja, dat ziet er gewoon beroerd uit en, en het is goed dat ze het aangeven hoor en ik geloof, ik geloof echt wel in de goede wil. Maar uh, ja dit kan natuurlijk niet en het is, het is voor je, als je met advocaten praat, irriteren zich enorm aan, aan die chaos. Uh, Willem-Jan Ousmaan, bekende strafpleiter en uh, Utrecht, die heeft er ook nog een blog over geschreven laatst. Het is gewoon een... Uh, Ik kan een voorbeeld geven. In Middelburg ja. was een grote drukzaak. Uh, justitie wilde geld terugvorderen van de crimineel. Uh, die vordering, zoals het heet, zo'n pluksvordering, die was niet onderbouwd. Het zat niet in het dossier. Hoppakee, einde vordering. Dus gewoon geen geld terugvorderen van de criminelen. Nou, het zijn toch wel bijzondere gevolgen. Oftewel, het zijn goede tijden als je crimineel bent in Nederland. Dat klopt, ja. <laughs> Goed, we hebben het aangekaart. Het openbaar ministerie weet het zelf ook. Um, ze gaan eraan werken, is een beetje jouw conclusie. Mick van Wehle, dankjewel. Dankjewel. wel. <hieriging> Dank Een groep Tweede Kamerleden is vanochtend bijgepraat door de inlichtingendiensten... over de informatie die de Amerikanen met Nederland hebben gedeeld... Over de gifgasaanval in Syrië. En onze politici zijn nog niet overtuigd. En daar sterk ik hem dan ook in, dan steun ik hem dan ook in. Eh, door te zeggen: van. Eh, geen voldoende bewijs. Dus geen politiek besluit over steun. van een eventuele aanval. Dus ik heb wat dat er gaat. Eh, alleen maar een sterkere overtuiging om de lijn Timmermans te volgen. Ja, en jowel voor de wind van de ChristenUnie hoorde je. En die hij, dat was minister Timmermans. die net als de rest van de Kamer vindt. dat er meer bewijs moet komen. dat het president Assad was. die het gas gebruikte in Syrië. Het Witte Huis zelf, daar in Amerika, is nog wel helemaal zeker van zijn zaak en wil ingrijpen. Daar zijn ze nu dus in die senaatcommissie over bezig, straks erover meer. En dat is de eerste stap van Obama om tot goedkeuring van het parlement te komen. De president zelf kijkt van een afstandje toe, die zit in Zweden... maar heeft alle vertrouwen in een goede afloop in Washington. Hoe credible is Congress when it passes het een saying we have we de gebruik van chemische weapons. Ik denk dat het Congres het zal Ja, Het zijn dus vooral de wereldleiders als Obama die het nieuws over Syrië beheersen de afgelopen dagen. Eigenlijk meer dan de mensen daar ter plekke. En daar zitten ook nog Nederlanders tussen. Wat journalisten natuurlijk, een handjevol polder, Mujahedin. En hulpverleners. Lisette van der Kamp is logistiek medewerker bij Artsen zonder Grenzen. Ze is net terug uit Syrië en kent dus de andere kant: die van de mensen om wie het eigenlijk gaat. En ze is hier. En Lisette is hier. Dat klopt, er zijn echt niet zo heel veel buitenlanders in Syrië. Nee. Hulpverleners. Nee. nee. Je, ik, je die... was vrij bijzonder. Uh, ja, voor zover ik weet, in dat gebied waar wij zitten... heb je artsen zonder grenzen. En voor de rest uh, zie je eigenlijk alleen maar Syriërs. Ja. Ja. Um, zo meteen over al jouw verhalen daar. Wat je er allemaal hebt meegemaakt. Um, maar dit is natuurlijk voortdurend in het nieuws. We volgen nu uh, de stemming ja. van de Amerikaanse Senaat. Ja. Wel of niet. Die buitenlandcommissie gaat daar straks over stemmen. Daar horen we straks ook nog iets over. Volg je dat allemaal een beetje? Ja, ja ik volg het zeker. Ja, het heeft... Uh, ik, uh, het heeft invloed op de mensen waar wij mee werken. En ja. Syrië is waar, waar wij werken. Dus ik volg zeker wat, uh, wat er allemaal gebeurt. Ja. En ik weet dat het een ongelooflijk moeilijke vraag is. Maar dat wil iedereen dan toch weten. Uh, wel of niet ingrijpen in Syrië. Heb jij daar mening over? Ik uh, zou het niet weten. Ik vind het heel moeilijk. Nee, ik en, weet het niet. Want Je, je praat daar natuurlijk ook over met mensen daar. Ja. Uh, willen die het graag? Of, of laten ze zich daar tegenover jou niet over uit? Ja, natuurlijk uh, praat je daar wel over. Maar... Ook daar, er is veel verdeeldheid. Uh, mensen weten niet wat de beste oplossing is. Het conflict is heel erg um, uh, lastig. Uh, nee, ik, er is niet een, een, eenduidig, nee. een eenduidig antwoord. Nee. Het is ook moeilijk om... Uh, uh, ja, je, je, je komt daar net vandaan. Het is moeilijk om daar, denk ik... Een, uh... Een orde over te geven, en dat is ook niet jouw taak misschien helemaal. Laten nee, we, dat, la dat, dat, uh, dat is ja. Laten we het even <laughs> over hebben. Uh, morgen dan begint de G20. Um, Britse premier Cameron die heeft gezegd van um, ik ga me heel hard maken voor meer humanitaire hulp aan Syrië. Dat ja. is natuurlijk wel helemaal jouw pakje aan. Uh, meer medicijnen onder andere. Um, is, hoe hard is dat nodig? Meer medicijnen, meer, meer artsen? Ja, nou ja, wat je net al zei, het grote nieuws dat, uh, dat gebeurt. Maar het kleine leed uh, dat gaat nog steeds uh, door, al, al twee jaar. En de, dat blijft voorlopig zo te zien ook nog wel. Mm. Uh, ja, er is heel veel noodhulp nodig. De 36% van de publieke ziekenhuizen die, uh, zijn plat of die werken niet meer. Mm. Dus er is een grote kort aan, uh, aan medicijnen, maar ook aan uh, scholing, aan... Um, ja, voedsel, uh, ja. werk, echt alles. Alles zo'n beetje. En dan, en, dan, ja. en dan natuurlijk niet alleen maar uh, medicijnen... bijvoorbeeld kan ik me voorstellen voor oorlogsslachtoffers... maar ook voor mensen die, die gewoon tussen aanhalingstekens... van een keukentrapje vallen en een been breken. Want het, ja. Er is natuurlijk aan alles een tekort. Ja, ja, we hebben veel mensen die uh, chronische ziekten hebben. Zoals suikerziekten, suikerziekte, of maar ook kanker. Uh, mensen met ademhalingsproblemen. Maar uh, ook heel veel kinderen die gevaccineerd moeten worden. Die al twee jaar niet gevaccineerd worden. Dus, de, dus de, dat soort ziektes, uh, daar is een groot tekort aan. Ja. Absoluut. En ja. De, ja. Het, het hele de. leven staat een beetje stil, eigenlijk. Ja, ja, voor heel veel mensen staat het leven stil. Zometeen praten we uitgebreid over jouw ervaringen verder. Ja. En... Natuurlijk. Naar die beurs waar Danny graag bij was geweest, maar... Ik moest hier zijn, Willem. Je moest hier zijn. tijd stellen. En daar komen hele spannende dingen. Ja, ongelooflijk, maar witgoed met internet. Maar dat kan allemaal, we hebben het dus erover. I calling in the distance. So I packed my things and ran. Far away from all the trouble. I comes with my two hands, alone we drive.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 Ach, de naast mij, dat intro, dat intro, dat intro of Monsters Men. Waar lijkt het dat op? Dat lijkt op een nummer van Rob de Nijs, maar ik weet nooit welke. En dan hoor ik het en dan denk ik, ik moet het opzoeken. En dan vervolgens zit ik door het oeuvre van Rob de Nijs te struinen En dat die nummers denk ik, nee, ik nee. kan het niet vinden. Iets of Monsters Men is afgekeken van Rob de Nijs. Dus Sound, hoor je in Washington wordt druk gepraat of er nou wel of geen aanval op Syrië komt. Zometeen onze man in de VS met een update. Wil je ons uh, volgen op Twitter? Dat kan natuurlijk. Hashtag BNN Today. Iedere woensdag kijken wij in de wereld van online. En vanavond doe ik dat met de man die het wilde wij de web als zijn broekzak kent. Internet-expert Danny Mekic. We hebben het over de IFA-beurs in Berlijn. En dat is een, een mega, mega... Hè? Het is de grootste consumenten-elektronica-beurs. Er uh, waren vorig jaar 280.000 mensen bijna geteld. Maar het is ook een van de oudste. Ik, ik, ik meen me te herinneren dat ze in 1924 al begonnen zijn met die beurs. Uh, tot 1939 zijn ze daarmee doorgegaan. Toen kon dat even niet in Duitsland. Maar sinds 1950 zijn ze weer terug. Tot 2005 hebben ze dat iedere twee jaar gedaan. En toen voor de crisis besloten ze er een jaarlijks evenement van te maken. Maar ja... Toen uh, werden we toch wat kritischer op onze portemonnees. En dat is ook ja. de reden waarom ze in 2008 niet alleen uh, echt die die-hard-gadgets... Uh, maar ook bijvoorbeeld witgoed uh, zijn gaan tentoonstellen. Wat spreiden. zouden ze in vredesnaam in 1919 voor gadgets hebben gehad? Nou, misschien in 1919. Misschien mooie uh, analoge camera's. Ik weet het niet. Ja. Ja, dat, uh, misschien moeten we een keer terugreizen in de tijd. Want als <lacht> ik zie waar het heen gaat met al die ontwikkelingen... <lacht> dan is uh, nou, het ook nog wel eens mogelijk. Bijvoorbeeld naar dit. Night Rider natuurlijk. Dan ja, denk je meteen, de de David Heselhoff, die ja. tegen zijn horloge praat. Nou, dat kan dus. Nou ja, het, het, zit, eraan te, het zit eraan te komen. Het is het er, is er. En, en die apparaten worden steeds kleiner, steeds meer op onze achtergrond uh, verdwijnen ze. We hebben natuurlijk afgelopen maanden veel gehad over Project Blast van Google. Die bril met, ja. een, met een microfoon en camera. Maar de echte toekomst zit hem natuurlijk in een LCD-lens die je vervangt, uh, ik weet niet of je lenzen draagt uh, overdag... maar dan kun je gewoon een, een lens dragen met een LCD-display erin... en dan kun je dus zonder dat je iets op je hoofd hebt staan... communiceren met het internet en al je vrienden... die er op dat moment niet fysiek zijn. Of dus bijvoorbeeld in je horloge praten. Dat is de eerste stap, ja. ja uh, Nino de Vries, goedenavond. Goedenavond. Gadget Whiskit, hoofdredacteur van All About Phones. Jij bent nu in Berlijn. In die Berlijn. Jij was bij die presentatie van Samsung... die zo'n smartphone presenteerde... Ja, wat, wat is, het? is het? Is het leuk? Is ja, het te gek? Um, ik weet niet of het te gek is. Ik, ze hebben dus inderdaad een aantal telefoons, maar inderdaad een Galaxy Gear Smartwatch uh, net gepresenteerd. Gerucht ging al een tijdje, maar nu was hij uiteindelijk. eindelijk. Um, ja, wat leuk is, ik heb hem even op mijn pols gehad. Het is, een, het is sowieso een leuk speelgoed, uh, dat, dat is makkelijk te zeggen. Er is een cameraatje in, uh, je kan hem met je stem besturen, je kan ermee bellen door hem uh, simpelweg aan je oor te houden. Je hoeft geen knopjes in te drukken en dan, ja, dan kan je er al mee bellen. Maar het staat er wel in de kindersgoed hoor. Maar wat kan je er nog meer mee, behalve bellen en de tijd zien? Uh, nou, ja, foto's maken dus. Uh, er zijn, uh, dat ding is helemaal open voor andere bedrijven om daar apps voor te maken. Dus bijvoorbeeld een uh, populaire social network applicatie Path is er al voor beschikbaar. Uh, ik verwacht dat Instagram er ook naartoe komt. Uh, ja, en, uh, fitness applicaties heel veel. Er zit gewoon een stappenteller in, zo'n pedometer. Hij heeft uh, bewegingssensoren. Dus ja, wat dat betreft is eigenlijk sky the limit. Maar die fabrikanten moeten er nog wel aan trekken om dat uh, eraan te gaan implementeren. Ja. Ik zit wel even net te denken, dan bel je dus met je horloge. Dat hou je dan tegen je oor en dan praat je in je pols. Het ziet er wel een beetje raar uit. Uh, ja het ziet er heel, heel grappig uit, vooral. Er zit in het, uh, in het bandje van het uh, van van horloge zit zowel een camera als een speaker en een uh, microfoon. Dus. Um, in principe is het niet zo onnatuurlijker dan je toestel aan je hoofd te houden. Waar het niet dat je niks in je hand hebt. Nee, <laughs> ja, goed. Uh, Interessant. Hey, um, wat er mist vanavond is Apple. Hè? Die doen niet mee op die beurs. Nee, doen ze nooit. Apple, doet, uh, Apple die leeft helemaal in hun eigen wereld en zodra er ook maar iets van andere bedrijven zijn is Apple daar niet te vinden. Ze doen lekker hun eigen dingetje, twee keer per jaar, uh, allebei in San Francisco en uh, ja, daar komt de hele wereld vanzelf aan naartoe, dus zij hoeven niet naar de rest van de wereld toe. Uh, trouwens, al wel interessant, Apple heeft dit jaar voor het eerst ook een evenement in Beijing uh, rond dezelfde tijd op 11 september. Dat is de eerste keer dat ze dat doen. Aha, oké. Okay. Goed, ja. de, jij gaat vanavond lekker nog tegen je horloge praten. Veel plezier. Uh, nee, nee. Ik, ik ga video's bewerken, heel veel video's maken. Video's bewerken. Nino de Vries, dankjewel hey, van alle Barthones. Phones. gelijk, avond. Doei. Danny, um, ja, dat is dus uh, um, die beurs. Nou ja, allemaal grappige dingen: ja. uh, smartphones, of ja. veel met veel telefoons, maar ja. dit dingetje dus ook. Ja. Maar niet alleen, want ik weet van vorig jaar las ik, daar had je Jamie Oliver. En die had een, een of andere supersonische pan. Ja, nou ja, zoals wel vaker met Jamie Oliver was het niet zijn eigen pan, maar een pan van een bekende Nederlandse elektronicafabrikant... waar hij zijn naam aan had gekoppeld. Ja, dat was wel heel cool. Ik weet niet of je vaak kookt, ik doe dat wel eens thuis. En Nooit. dan als ik dan, nou uh, ja, uh, het is soms lastig, vooral omdat als je dan te lang uh, op je smartphone aan het sta staren bent dan brand je eten aan, maar die die pan dus van Jamie Oliver daar kun je dus van instellen hoe warm hij moet worden en dan warmt hij zichzelf op gedurende een bepaalde periode en dan koelt hij zichzelf af. En als er geroerd moet wo worden in het eten, dan hoef je dat ook niet meer te doen, want er zit dus iets in wat dan gaat draaien. Oh, maar om wat eerlijk een te uitvinding. zijn. Ja, maar dat is toch koken. Dat moet je toch zelf blijven doen. Nee, nee, nee dat is uh, niet ja, dus, dus, dus, dus dat. Je ziet ook steeds meer add-ons voor apparaten. Dus het gaat dan naar nou ja, toevoeging aan apparaten. Um, er is bijvoorbeeld van Sony een, een soort opzetstuk voor je, voor je smartphone. Dat je dus opeens super professionele foto's kunt maken. Dus dat is een soort lens. Die dan een prachtig beeld vertaalt naar dat kleine uh, beeldje uh, op je smartphone. En, en Alcatel heeft ook een apparaatje voor je smartphone. Daar kun je zeg maar, een soort beamer aan koppelen. Dus dan, dan koppel je je telefoon aan een extra opzetstukje. En dan kun je zo een, een presentatie houden hier in de studio. Kijk, dat, zonder dat, je... dat vind ik nou handig. Dus nou. Dat, ja, dat is ook leuk. Ja, Panasonic, en dat is inderdaad waar je aan refereert sinds 2008, door de crisis, toch ja, die, die fabrikanten die minder geld uit te geven hebben in het gadget segment. Dus ze zijn wat grotere apparaten ook gaan tentoonstellen, wasmachines, uh, kooktoestellen, maar ook andere zaken. Maar, Panasonic... maar wat, wat zit er dan in je, in je wasmachine? Nou, Panasonic heeft een wasmachine zonder knoppen. En die bedien je met je stem. En op basis van het weer doet hij suggesties. Dus als het heeft geregend, dan stelt hij voor dat hij iets langer door was. Want dan zit er wellicht wat vocht in je kleding. En als ja. het heel zonnig is, dan... Dus, dus dat is heel gaaf. Ja, ik vraag me dan af, van, ja, straks doet hij het verkeerde. Hoe moet je dat dan ja, voor je ja. zien? Maar jij bent ook met zoiets bezig. Ik zit inderdaad in een projectteam bij een Nederlandse eh, energieleverancier. Omdat, ja, dat weten misschien veel mensen niet... maar overdag hebben we in Nederland en op heel veel plekken in de wereld... heel veel stroom over op het net. Hè, want de energie wordt opgewekt, met name voor s'avonds... als we allemaal radio aan het luisteren zijn. Lekker mm. de verwarming aan en de tv aan, et cetera. En s ochtends natuurlijk, lichte aan, bam. Maar overdag houden we stroom over... En het idee is dus dat we straks wasmachines hebben met een internetverbinding... waarbij je per wasbeurt be betaalt. En nou, dan kun je zeggen, ik wil dat je nu mijn was wast. Dan betaal je bijvoorbeeld een euro. Maar als je dus je energieleverancier tijdstip laat bepalen... bijvoorbeeld op het moment dat er dus stroom over is op het net... wat dus voor hun geen extra kosten betekent en voor jou een besparing... dan betaal je slechts 50 cent, wat dus goedkoper is. En op die manier kunnen die dus apparaten... Maar dat dus ik bepaal niet meer zelf wanneer ik de was doe. Ik ga naar mijn werk, ik doe de was erin... Ik kom thuis en op een zeker moment is mijn was gedaan. D dat, dat zou kunnen. Of dat het met een app is. Of dat je zegt ik kom thuis om 9 uur. Of eh, na nou, de uitzending natuurlijk om, om 11, 11, 12 uur. Ja. Voor die tijd moet het gedaan zijn. En dan kiest hij het goedkoopste moment uit. En dat hebben we natuurlijk wel nodig in een wereld. Waarin we nu met 7 miljard mensen doorgroeien naar 9, 10 miljard. En er straks 3 miljard eh, middenklasse mensen in Afrika zijn. Maar dit, die willen ook allemaal wasmachines hebben. En dat begrijp ik. Ja, tegelijkertijd klinkt het wel heel erg. Ik weet niet of ik die controle wel wil verliezen. Iemand anders zet op afstand. Ik snap dat het niet iemand is, maar... Nou ja, misschien uh, wel trouwens. Een... We hebben natuurlijk afgelopen zomer uh, gehoord wat de Amerikanen allemaal doen in onze Facebook-data en e-mails. Dus ja, misschien wordt het wel een iemand die die controle heeft. En waar ik dus zelf bang voor ben, is dat het straks betekent dat als je dus de ultieme vrijheid wilt bewaren... om inderdaad zelf te bepalen wanneer je je was in gang zet, ja, dan zul je ervoor moeten gaan betalen. En dat is natuurlijk best een enge gedachte als je je realiseert... dat dus wat we nu hebben aan vrijheden... dat je gewoon zelf bepaalt wanneer je was. Maar denk jij dat de meeste fabrikanten hier meegaan... dat dit, dit is over tien jaar volstrekt normaal, wat je nu beschrijft? Ik, ik weet vrij zeker dat over tien jaar veel meer van dit soort zaken erin zitten. Vooral ook omdat ze daar geld mee kunnen gaan verdienen. Een ander voorbeeldje, dat zijn bijvoorbeeld koelkasten... die automatisch boodschappenlijstjes voor je maken. Nou, als jij je ja. pak melk eruit haalt en er niet meer inzet... dan weet je koelkast, straks zitten uh, er chips, helaas... want dan kunnen supermarkten ons meer gaan trekken. Maar dan zit er bijvoorbeeld een chip in de verpakking en dan weet je koelkast... Hey, Willemijn heeft melk nodig of er zit nog één, één pak nu... Dus, dus het wordt tijd om uh, een bekende blauwe supermarkt in Nederland... met een busje voor te laten rijden. Oh, Willemijn in haar agenda staat dat ze om twaalf uur thuis is... dus dan moet dat op dat moment afgeleverd worden... Ja, het wordt wel uh, een lastige tijd. Maar het, het kan ook heel gaaf worden natuurlijk. Het wordt juist heel gemakkelijk allemaal. Maar het wordt beetje, misschien te gemakkelijk. Een beetje eng, ja. Ja. ja. Een beetje prism. Hey, weet het je het wat dan ik denken. dan altijd denk? Van, wat gaan we zelf nog doen op een gegeven moment... als alles wordt geautomatiseerd en gedigitaliseerd? <lacht> straks heb je gewoon een computer die de radio presenteert misschien... in de onderwerpen selecteert. En zijn wij allemaal niet meer nodig. Ik denk dat dat nog wel een jaar of vijftig duurt. <lacht> Goed, veel nieuwe dingen dus op deze beurs in Berlijn... waar jij helaas niet bij bent... Volgend jaar wel? Nou ja, misschien. Ja, weet je, het is altijd begin september. Dan ben ik ook altijd wel weer graag in Nederland. Want? Ja, de zomer is net voorbij. Iedereen oh, gaat lekker. Naar het werk. 2 <laughs> d weer op de oude <laughs> tijdstiftzaam met Willemijn en Roelhoff. Goed dat je er was, Danny. Dankjewel. Zometeen praten we verder over Syrië. Lisette is net terug. Die heeft daar tien dagen gezeten. Eerst Queen Radio Gaga. Jopboot, de nieuwslezer, komt binnen en zegt... Ah, dat is mijn muziek. Nog live gezien ooit. Oh, ja? Echt in leven dus. Ja, ja, nee, dat, ja in Ahoy, dat, dat begrijp ik. Achter de piano. Leuk. ja Was te gek zeker, of niet? Ongelooflijk goed. Dat was wel echt een... Dat was een bühnebeest, hè? Ja, hè? Nee. Mercury. Ja, fantastisch. was echt een waanzinnige show. Goed om te horen dit ook weer. Ja. Queen was Radio, Radio geleden, hoor. Gaga. Ja, jaren. Tien, twintig, dertig. Nu overdrijven. <laughs> Radio 1. Willemijn Veenhoven, PNN Today. Liefdesrelaties in het ziekenhuis. Het gebeurt niet alleen in Grace Anatomy, ook gewoon in het noodhospitaal in Syrië. Lisette van den Kamp was daar vorige week. En de buitenlandcommissie van de Senaat stemt op dit moment over een mogelijk ingrijpen in Syrië. Ook in het Huis van Afgevaardigden gaat het erover. Zometeen het laatste nieuws. Dit is Radio 1. Eerst het NOS Journaal met dus Job Boot. Minister Schippers wil de strenge voorwaarden om kinderen te laten meedoen aan medisch-wetenschappelijk onderzoek aanpassen. Dat zou van belang zijn voor de ontwikkeling van de kindergeneeskunde. Het College voor de Rechten van de Mens, dat is een belangrijk adviesorgaan van het kabinet, is daar fel op tegen. Een lid van het college zegt vanavond in Nieuwsuur dat de versoepeling van de eisen van medisch-wetenschappelijk onderzoek... de rechten van jonge kinderen aantast. In Woensrecht is de bewoner van een vrijstaand huis zwaar gewond geraakt bij een explosie.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 Sterfvoetballer Lionel Messi van Barcelona heeft strafvervolging afgekocht. Hij werd beschuldigd van grootschalige belastingontduiking. Samen met zijn vader heeft de Argentijn een schikking getroffen... met de Spaanse Belastingdienst voor een bedrag van, schrik niet, ruim 5 miljoen euro. De Spaanse fiscus ziet nu waarschijnlijk af van verdere juridische stappen tegen het duo. En dat zijn de hoofdpunten van het nieuws. Rolof. Ja, nou joh, blijf lekker zitten, want ik heb heet muzieknieuws. Want bij het Amerikaanse blad Entertainment Weekly hadden ze een prangende vraag. Ze wilden wel eens weten wat nou eigenlijk de allerbeste boyband aller tijden is. En dus schreven ze een verkiezing uit. De uitslag kwam vandaag. De Amerikaanse bands waren favoriet. En op drie staan deze jongens. En dan denk je, dit zijn de Jackson 5. Nou, nee, het is New Edition, opgericht eind jaren 70. Onder andere Bobby Brown zat erin. Die had later nog een solo-carrière en was getrouwd met Whitney Houston. En deze band was er weer een grote inspiratiebron... voor de groep die op plaats 2 staat. Boys to Men, vier jongens die met hun stem een haardvuur aan kunnen steken. <laughs> Ze hebben ook in Nederland hits gescoord, waaronder dit End of the Road. Maar op één, met een hele, hele forse voorsprong staat dit. Nick, Howie, AJ, Kevin en Brian, de Backstreet Boys. Ze liggen ook weer vers in het geheugen, natuurlijk, want dit jaar hebben ze nog een comeback gemaakt. Ze zijn dus de beste boyband aller tijden. Wel jammer dat Nederlandse bands niet echt meedoen in het overzicht van Entertainment Weekly. Want wij hebben heus ook jongensgroepjes. En wat hebben ze veel moois gemaakt door de jaren heen? Wel eens verliefd geweest. Ben jij wel eens verliefd geweest? richten zich ook echt op Boys. Bear Force One, die homoseksuele bear scene uh, bezongen, was een core business. Verder kwamen Bad for Fun, Replay en Mainstreet voorbij. Nou, ze hebben ze allemaal het nakijken, want de titel die is voor de Backstreet Boys. En ik zie Lisette van den Kamp naast me, van Arthur zonder Grenzen. En ik vermoed dat jij meer toch een beetje richting alternatief was qua nou, muziek. Misschien meer Nirvana dan boybands, denk ik. Backstreet Boys was niet mijn favoriet. Nee, nee, nee, nee ik zag je al kijken nou. <laughs> Nee. Danny wel weer. Jij leefde vooral op bij de Backstreet Boys. Ja, maar ik, ik, ik, dat, ik weet nog heel goed op de middelbare school. Je, je moest wel. Ook als je in de smaak wilde vallen bij de meisjes. Je moest gewoon wel van de Backstreet Boys houden. Als, je dat, als, als dat niet zo was, dan deed je niet mee. Nee, ik vond het wel mooi. En er zat tenminste een soort van melodie in. Daarna kreeg je een tijdperk van muziek waarin vooral een beat zat. En daar had ik echt minder mee. Dus dan verlang je alweer meer naar dat wat eraan vooraf ging. En ik vind het gewoon leuk dat ze nog steeds bestaan. Te vaak heb je dat soort bandjes die verdwijnen weer van de bühne. dat ze gecast. Hebben. Ik vind het gewoon wel leuk dat het nog steeds leeft. Dat vind ik wel knap. Van. Toch zag ik oprechte blijheid in je ogen. Ja, ik in heb hele mooie dansje. herinneringen aan, aan mijn eerste schoolfeestjes. Uh, <laughs> uh, ook de Spice Girls. Maar daar staat daar trouwens staat echt nog wel zaten een paar goede nummers. tussen. ik bedoel, Backstreet Boys, dat is een beetje kermismuziek op de achtergrond uh, bij de schiettent. Maar, <laughs> maar ik vind het wel leuk, ja. Ja, ja, muziek kan wel hele mooie herinneringen maken. En, en ook weer doen uh, op uh, borden. Ik kijk dat dan? Want het uh, ja, was toch veel populairder. Nou, recht, dan die zetten graag naar luisteren. Dan kan het niet even snel. Uh, <laughs> ik denk het ermee te maken heeft dat Entertainment Weekly vooral in Amerika veel gelezen wordt. En ah. uh, zijn ze een beetje chauvinistisch misschien. Ik was er ook niet zo van hoor. Oh. Maar BNN nee, kan toch gewoon een Nederlandse boybandcompetitie uitschrijven, willen wij. Waarom? Daar gaan we het zo over hebben. Okay. Eerst de goede muziek. <laughs> <laughs> Toby, Good Old Days. The other day I realized I have no clue what I'm doing in my life. I wanna say, welcome back to the good old days. I wanna drink a bee while laying in the sun. I think it's time that I have a little fun. It's time I choose my way. It's time I choose my friends. It's time I put this crazy madness to an end. I wanna say. Dream time and get some sleep. It's time I put myself back on the mountain peak. Good old days. Radio 1, Willemijn Veenhoven, BNN Today. Hoe is het dagelijks leven in een land in oorlog? Nou, er zijn maar heel weinig mensen die zich in Syrië wagen die dat verhaal kunnen vertellen. Een paar artsen, een paar journalisten en onder andere Lisette van der Kamp, logistiek medewerker van Artsen Zonder Grenzen, maandag teruggekomen uit, uh, uit Syrië. En je werkte daar in een noodhospitaal ongeveer 50 kilometer ten noorden van Aleppo. Um, beschrijf even hoe het daar ziet, waar jij was. Wat is dat voor omgeving? Ja, het is uh, droog, warm, heet, stoffig. Um, en verder is het... Uh, ja, je werkt daar in, uh, in een gemeenschap, in een dorp. En de um, um, ochtends ga je de grens over. Wij, wij slapen daar niet, of tenminste niet... Een aantal wel, maar ik uh, niet. Mm -hmm. Dus je gaat daar de grens over bij Turkije... en dan kom je ja, een land in oorlog binnen... Um, en dan het, rij je over de grens en wat, dan, dan zie je meteen een land in oorlog. Je ziet er meteen het verschil met Turkije. Nou, nee. Het, je, we zitten niet aan de frontlinie. Zeg nee. maar. Dus het is uh, wat dat betreft vrij rustig. Maar je loopt over de grens. Je kan mm -hmm. er niet overheen rijden. Dus het is, uh, ja, het is een wat surrealistisch gevoel dat je daar komt. Maar in principe is het niet... Je merkt niet meteen dat daar oorlog is. Uh, je weet het natuurlijk wel. Ja. Um, dan um, op een gegeven moment kom je aan bij die kliniek bij dat hospitaal. Het is een uh, vrij compleet uh, ziekenhuis. We hebben daar een uh, operatiekamer, twee uh, eerste hulp, een um, maternity voor verloskunde. Verlos, mm -hmm. uh, vrouwenafdeling, mannenafdeling. Dus een compleet uh, ziekenhuisje wat daar gedraaid wordt. Dit is een van de paar ja. ziekenhuizen die wij daar Ja, want wij denken doen. aan aan aan aan schotwonden en gifgas en Verwondingen door bommen, maar er zijn natuurlijk ook gewoon vrouwen die bevallen en mensen die een enkel verstuiken en mensen die ja. suikerziekten hebben, die naar een ziekenhuis moeten. Ja, dat is het overgrote deel van de patiënten, zijn de, ja, de, de ziekte die wij hier ook hebben ja. in Nederland. Zeg maar de gewone zieken. Ja, uh, zo kan je het wel zeggen. Ja. Ja. En, en je zegt van ja, dan kom je over de grens. En dan ja, het is echt niet dat je dan meteen onmiddellijk merkt dat je in een, in een oorlogsgebied of in een, in een land in een oorlog bent. Waar merk je dat wel aan? Um... Nou, er is, er is spanning, dat merk je. je, je de, ja, er lopen wel mensen met wapens eh, rond op straat. Um, over, zijn... Het is het gebied uh, gecontroleerd door rebellen, hebben we het over. Dat ziekenhuis, ja. Ja, ja. ja wij, nogmaals, uh, wij hebben daar toestemmingen, moeten we vragen. We moeten mm -hmm. samenwerken met, uh, met de gemeenschap en met de groepen daar. En uh, van die groepen hebben we daar toestemming gekregen om daar te werken. Dus dat zijn de groepen van... Uh, uh, die niet onder de regering vallen. Ja. Ik zo zeggen. Dus die zie je daar wel met, nou ja, met, met mitrieurs of weet ik wat ze daar hebben rondlopen. Ja, er lopen wel een aantal uh, mensen rond met wapens. Ja. Ja. ja. En verder zie je gewoon dat uh, mensen uh, de kant op gaan uh, Syrië uit. Dus uh, ja, je ziet de vluchtelingen echt uh, met uh, een auto vol, met een gezin vol en een uh, achterbak vol en uh, die gaan weg. Dus dat zie je ook wel veel. En jij gaat elke avond terug naar Turkije, want daar slaap je dan. Ja. Zijn er, ik kan me voorstellen dat de mensen die dat weten, die, dat ze jou aanklampen, mag ik met je mee? Nee, nee dat, dat hebben we niet gehad. En, ja, bovendien, je hebt gewoon een paspoortcontrole om uh, Turkije binnen te gaan. Dus uh, ja, nee, nee dat heeft geen zin. Nee. Nou, ben jij daar, uh, je hebt in, in veel meer landen gezeten, waar Congo geloof ik, waar nog meer? Um... Um, ja, ik ga regelmatig op bezoek. Uh, bij onze projecten Congo, Zuid-Soedan, ja. Oezbekistan, Haiti. Ja. Um, dat, zijn, dat, is wel, dat zijn wel andere plekken dan hier. Wat, wat is het verschil? Nou ja, vooral het verschil uh, van ons werk wat we doen in Afrikaanse landen, uh, waar Artsen zonder grenzen veel werkt. Uh, Syrië is toch wel een vrij ontwikkeld land. Uh, mensen zijn hoog opgeleid. Uh, artsen er zijn goede artsen. Uh, ik werkte samen met een jongen uh, die net als ik. Uh, Ingenieur is, werkt toch wel kunnen, heeft gestudeerd. Mm -hmm. um, ja, dat zijn gewoon slimme mensen. Dus je kan daar uh, goed mee praten, goed mee levelen. Dus je zit daar wat, ik tenminste, zit er wat dichterbij dan, um, dan als je bijvoorbeeld in zuid soedan bent, uh, met, met die mensen probeert ja. te, te communiceren. Dat is gewoon er, ander, anders. Maar bedoel je ook, ik zit er dichterbij als in. Het raakt me meer wat daar gebeurt. Um, in Syrië. Ja, het is, ja, ja, de, ja, ik denk het wel. Ja, je, ziet, je zit er gewoon dichterbij. Omdat ja. je, ja, je, je begrijpt je meer op hetzelfde niveau. Je, je kan Ja, het zijn een andere mensen manier die, met ze praten. Ja, ze gebruiken daar Facebook. Ze hebben daar gewoon de, ja, wat je net al zei, zitten te flirten in het ziekenhuis. Het, is gewoon, oh, ja. het zijn gewoon de, de mensen waar, die wij op straat ook tegen kunnen komen in Nederland. Ja. Die, die zie je daar. Maakt het dan, dat op een of andere manier extra schrijnend, vind je? Nou, het confronteert je wat meer met. Uh, ja, wat wij in Nederland hebben. Ik bedoel, het is heel makkelijk als je in Afrika. Niet heel makkelijk, maar het is anders als je in Afrika bent. En dan denk je, ja, ja, het is Afrika. Ja, ik kan het niet, zo be niet beter uitleggen. Daar hoort dat. Het een, dat beeld hoort van Afrika. Van daar hebben ze het toch al veel moeilijker dan bij ons. Ja, misschien is dat het. En als je in het uh, Midden-Oosten komt. Nou, die landen zijn natuurlijk ook allemaal verschillend. Maar wat ik daar heb gezien. Is dat die mensen. Uh, ja, die mensen willen gewoon een carrière maken. Die zijn net klaar met hun studie. Of die zijn net niet klaar met hun studie. Hun leven staat stil. Dus je denkt wel, ja, wat deed ik op mijn 26e? Ja, toen wilde ik ook... Uh, wil je dingen doen? Wil je dingen halen? Wil je wat betekenen in het leven? En dat, dat is wat... Uh... Ja. ja, en ondertussen is het wel gewoon oorlog in het land. Het is gewoon uh, oorlog, ja. ja. ja. Want, want zoals je het nu beschrijft... Het is bijna moeilijk voor ons te begrijpen. Van, je bent 26 en wat, ja, ik, iemand is net afgestudeerd... en wil misschien ook gewoon een baan. En wij denken hier alleen maar... ja, maar je zit in een land in een oorlog. Natuurlijk uh, dat je nog aan dat soort zaken denkt. Je hebt nog wel andere dingen aan je hoofd. Maar zo werkt het dus niet. Ja, nee. ja Kijk, wat je hier in het, in het nieuws ziet en in de media is... maar in, ja het is natuurlijk heel belangrijk. Maar het is 95% van het nieuws komt, komt helemaal niet hierheen. Je weet niet uh, welke groepen zich daar bewegen of wat dan ook. En... De, het normale leven... je moet ochtends eten, je moet wakker worden... je, je, gaat, nou, je, je probeert iets te doen... werken of je probeert te eten te regelen. Uh, je probeert te, te kijken... waar je kan gaan wonen, hoe het met je vrienden gaat. Het zijn gewoon de... Ja, de dagdagen die ze moeten vullen. Dus ja. wat dat betreft... het is oorlog, maar ze... ze ja, het is ook gewoon een normale dag. Ja, ja. ja. kan niet. En ik vroeg net aan je van... wat merk je ervan um, dat die oorlog wel gaande is? En ik las op jouw Facebook... bijvoorbeeld... Dat je westerse jihadstrijders tegenkomt. Die zie je daar rondlopen. Nou, ik weet niet of het jihadstrijders waren. Oké, okay, westerse strijders. <laughs> ja, je, nou, wat we, we, er waren wel uh, een aantal jongens, zie je dan in het ziekenhuis, die uh, geen, tenminste, je ziet dan rood haar en blauwe ogen en uh, een wat vlassige baard. En dan denk je, hmm, dit zijn geen Syriërs. Nee. En dan hoor je uh, dat ze in de Duits groeten. Dus er zijn wel uh, mensen die uh, inderdaad niet uit Syrië komen. Ja. Heb je daarmee gepraat? Ik heb er zelf niet mee gepraat, oh. nee. Er weet je wat hun overwegingen zijn? Um, wat ik begreep is dat zij naar Syrië komen om Syriërs te helpen. Ja. Dat is hoe ze het ja, vertellen? Ja, dat, dat is, wat... is hoe ze het vertellen. En dan hebben ze natuurlijk wel een ideologie die wat uh, verder afstaat van uh, wat, waar wij in geloven, uh, denk ik. Maar uh, dat is, ja, zij zijn er wel van overtuigd dat zij de Syriërs uh, willen helpen. Ja. Ja. Danny, je zit zo te luisteren. Um, is het, denk jij ooit erover na dat er gewoon nog mensen wonen... die soms in gebieden hè, wonen waar, waar niet gebombardeerd wordt? En waar er zijn natuurlijk ook heel veel mensen die niet op de vlucht zijn. Gewoon mensen die hun dagelijkse leven leiden. Nou, ik weet niet of het gewoon is. Maar, maar, Proberen maar, Maar, maar juist ja. inderdaad omdat toch Syrië behoorlijk verbonden is wel met de wereld. En daar mensen ook gewoon modern een modern leven hebben, is het makkelijker om daar iets van mee te krijgen. En ik heb wel in het verleden onderzoek gedaan naar dit soort gebieden... in relatie tot hoe zij moderne technologische ontwikkelingen uh, volgen... maar ook gebruiken en inzetten om, om met de buitenwereld verbonden te zijn vooral... Ik weet niet of dat in Syrië het geval is, maar vooral omdat je in dit soort uh, gebieden ziet dat de machthebbers daar proberen de communicatie onmogelijk te mm. maken. En waar ik met name altijd in geïnteresseerd ben geweest, dat zijn de ontwikkelingen die het juist wel weer mogelijk maakten om um, via het internet verbonden te zijn. We hebben daar in BNN ook nog een keer een onderwerp over gehad. Een, een soort lappendeken aan kleine zendmasjes die als het ware dan de verbinding vanuit, in dit geval Syrië, naar Turkije mogelijk zou moeten maken. Dus buiten het bestaande internet om, vind ik heel interessant. Maar het, het raakt me wel heel erg dat ik nu naast iemand zit die daar net geweest is... en dat je ook daar heel persoonlijk over kunt uh, uh, vertellen. En ja, ik, vraag me dan ook wel, ik heb wel vragen van, van hoe zit dat dan bijvoorbeeld met de normale ziekenhuizen in, in dat gebied? Zijn die dan gesloten? Is daar meer gevaar? Of, of, maar, maar ook uh, met name hoe dan, eh, omdat het hoger opgeleide mensen zijn... hoe zij zelf naar hun eigen toekomst kijken. Zou je, kun je daar iets over vertellen? Nou, ik heb wel gevraagd aan de mensen van wat, wat, wat willen jullie of wat hopen jullie? Nou ja, qua ingrijpen, dat, dat, dat, dat, dat, daar hebben ze geen antwoord op. Maar het, wat ze willen is vrede, ze willen vrijheid, ze willen rust. En um, er zit een aantal mensen die zeggen ja, we wachten gewoon tot, uh, tot, het, tot het onze tijd is. Het is onze tijd nu nog niet. En. Uh, ja, er zijn heel veel groepen en mensen die heel veel hebben uit te vechten. En uh, op dit moment staat ons leven stil. We proberen in de tussentijd zo nuttig mogelijk bezig te zijn. En, uh, en... Probeer het maar gewoon te overleven, eigenlijk. Ja, ja. ja, ze hebben veel behoefte aan, uh, aan onderwijs en aan, aan leren. Want ja, over, over een aantal maanden of jaren, wanneer het eventueel. Over is, willen zij, en dan heb ik het met name over de groep van zeg maar de 20 tot 30-jarigen: willen, willen dat land gaan opbouwen en ze willen echt allemaal terug? Het zijn niet mensen die. Um, maar zijn er ook landen... groeporganisaties voor? Jullie zijn er natuurlijk voor echt de medische kant van, van wat daar nu gebeurt. Ja. Maar, maar zie je organisaties rondlopen die zoiets hebben van nou: oké, okay, het is een soort van stabiel hier en we willen iets gaan bieden. Aan, aan die mensen dat ze iets aan houvast hebben... en iets om naar vooruit te kijken en iets om zich mee te kunnen ontwikkelen? Of is dat gewoon geen hulp die, die dat soort gebieden bereikt? Nou, voor zover ik weet, in Syrië zelf... Ik, maar ik durf dat eigenlijk niet te zeggen. Volgens mij niet zoveel. Maar ik weet, volgens mij, als je over, zodra je over de grens gaat... Kijk, want volgens mij zijn er zes miljoen mensen op drift. Zes miljoen mensen zijn aan het, aan het verhuizen, waarvan ongeveer twee miljoen de grens overgaan. En aan de andere kant van de grens, dus in Turkije, Jordanië. Uh, ja, Irak en, en Libanon. Daar, ik geloof wel dat daar wat, wat uh, mogelijk is en dat, dat, dat er wel andere organisaties ja. zitten. Maar ik, ik weet het niet precies. Uh, Even niet. nog een persoonlijke vraag. Ben je bang geweest? Um, nee. Nee, ik heb me daar niet bedreigd gevoeld, gek genoeg. Nee. nee. Maar het is ook niet alsof je even naar Zoetermeer fietst... om daar naar het ziekenhuis te gaan, natuurlijk. Nee, nee, nee, nee, absoluut niet. Nee, nee, je bent wel heel bewust van uh, dat het daar gevaarlijk is. Maar ik denk dat het met name komt... Nou, ik heb er, wat je zegt, ik heb maar tien dagen daar gezeten. Ik, ik heb daar niet geslapen, zelf. Um, en ja, artsen zonder grenzen, voordat wij daar überhaupt kunnen werken... is daar wel een team geweest en er is continu contact... met de mensen in de gemeenschap waar wij werken... Dus wij worden als het ware ja, beschermd door de... Je mag pandemies. daar zijn, je hebt toestemming en je ja. wordt ook beschermd, dat ja, weet je. We worden getolereerd. Ja. Uh, nou, niet beschermd met wapens, maar met, beschermd met... Toestemming, um, zeg maar. Ja, ja, met de diensten die met leven. Ja. En dus er zijn al een aantal veiligheidsprotocollen waarvan, waarvan je redelijk op kan vertrouwen. Um, redelijk. Ja, nou ja, goed. Er kunnen altijd onverwachte dingen gebeuren. Ja. Ga je terug? Voorlopig uh, niet, nee, nee. Er zijn nog andere bezoeken op, op het programma. Ja. Zoals, waar ga je nu naartoe dan? Ik geloof uh, dat uh, ik, ik naar Haiti ga. Ja. Naar Haiti? Ja. Man, je maakt dat mee. Ja. ja, je komt wel op mooie plekken of interessante bijzondere plekken. In, ja. Bijzondere plekken, ja, absoluut. In de goed dat je erover wilde vertellen, Zet. Ik begrijp dat het, uh, dat horen we ook wel aan je antwoorden. Dat het, uh, het ligt allemaal wel gevoelig, maar goed dat je er was. Bye. Uh -huh. about it. Even naar Amerika. De commissie Buitenland van de Amerikaanse Senaat... stemt voor de resolutie die ingrijpen in Syrië mogelijk moet maken. Met tien tegen zeven is ze voor Obama dus de eerste horde genomen, zou je zeggen, Michiel Vos. Ja, dat is de eerste belangrijke horde. De commissie stemt voor. Dat wil niet zeggen dat de hele Senaat voorstemt, maar het is wel een indicatie... hoe de hele Senaat gaat stemmen. Veel senatoren nemen hun, zeg maar... Uh, aanwijzing van die commissie. Heeft John McCain voorgestemd? In dit geval ja. Mm -hmm. Dan zal ik ook voorstemmen. Maar goed, het is niet een gegeven, maar het is inderdaad een eerste belangrijke orde. Ja. Ondertussen um, staat hier in de studio CNN aan en zie ik um, minister Kerry. En die zit in het Huis van Afgevaardigden. En die, die zit daar uit te leggen wat en hoe en vooral ook wat het kost, begrijp ik. Ja, wat het kost. En inderdaad, je hebt zeg maar twee parallele trajecten. Je hebt één in de Senaat. Senate-side, zoals de Amerikanen het letterlijk noemen. Je hebt hem in het congres, de Senaatzijde en de Huiszijde, House-side. En in dat huis inderdaad legt minister John Kerry uit aan bezorgde leden van het huis... wat het gaat kosten, wat de opties zijn, hoe het er militair gaat uitzien. Maar ook hij krijgt ook vragen opeens weer over de Benghazi-aanval... waar een Amerikaans ambassadeur werd vermoord en waarom we daar niks aan hebben gedaan. Dus hij moet rekening houden met allerlei overwegingen... die al dan niet politiek naar hem toe worden gesmeten... en die moet hij zeg maar, min of meer beantwoorden... en allemaal samenvatten in een zeg maar, gecoördineerd uh, antwoord... we gaan een beperkte aanval binnen een beperkte tijd... met beperkte middelen uh, uitvoeren in Syrië. Geloof mij nou maar, zo, zo lijkt hij te zeggen tegen huisleden. En die zijn sceptisch of voor of tegen... en die moet hij zeg maar, allemaal proberen over, te overtuigen... zodat zij, net als de Senaat voor zullen stemmen opgegeven. Ja, we hadden natuurlijk gisteren al het nieuws uh, wat je vertelde van nou die twee belangrijke republikeinse um, wie heet u uh, ben, ja, Bener en Benja Boehner is ben de leider, leider van het huis van afgevaardigden, ja. de, de republikein, ja. Uh, die, die zijn al voor, dus dat is al een, een stap in de goede richting voor Obama dan. Ja, en dat, om het ingewikkeld te houden, zeg maar, je hebt zeg maar de, het, het traject in het huis, dat is weer onafhankelijk van de Senaat. Van OW als uh, leden van het huis, zeg maar, hun oor laten hangen naar de Senaat. Dat willen ze natuurlijk niet, Ze willen ze ook niet overkomen. Dus ieder heeft zijn eigen mening, zijn eigen debat en zijn eigen manier om tot een resolutie te komen, die ja. op een eigen manier wordt geschreven en die vervolgens bij de resoluties, als ze worden aangenomen, tot één moeten worden gesmeed en dan op de tafel op het bureau van president. Dus, Obama dus wat gebeurt er dan als het huis, het huis moet nog stemmen, de voltallige senaat moet nog stemmen, als een van de twee niet akkoord gaat? Wat dan? Ja, dat, moet er, dan, dat, is, dat komt wel voor, natuurlijk. Dan krijg je vaak dat er een nieuw wetsvoorstel in beide huizen wordt gestart. Met aangepaste taal, aangepaste formulering. En dan wordt het nog een keer geprobeerd. Maar op een gegeven moment is de politieke wil over. En dan blijft het bij een nee. Want een nee in één van de huizen is uiteindelijk een nee. Het moet door beide huizen worden goedgekeurd. Goed, het uh, blijft voorlopig dus nog wel even spannend daar in Amerika. Michiel Vos, dankjewel. PNM dank. Today. Willemijn Veenhoven. Bijna tien uur laat. Tijd voor de laatste woorden. Te beginnen met schoenenontwerper Floris van Bommel. Hey Willemijn, er wordt de laatste tijd veel ingebroken bij mij in de buurt... en ik heb nu zes sloten op mijn voordeur, allemaal op een rijtje. En als ik naar buiten ga, doe ik altijd maar drie van de zes sloten echt op slot. Als een dief dan alle zes sloten open weet te draaien... dan heeft hij, zonder dat hij het zelf doorheeft, er drie juist weer op slot gedraaid. Dat <laughs> is een tip, mensen, een tip. Dankjewel, vloggers. En dan als laatste mijn eigen moedertje. Ha, lieve kind. Op een bankje zitten twee Marokkaanse jongens wat te drinken. Er liggen al twee lege blikjes op straat terwijl de afvalbak op twee meter staat. Zou het helpen als ik me voorover naar de blikjes buig... terwijl ik naar mijn rug grijp en roep... krak, krak, auw, mijn rug! En dan met een vette naar ze de blikjes in de bak gooien... en dan doorloop? Of zou ik, tief op oude graftak, of erger, naar mijn hoofd <lacht> geslingerd krijgen? Ik kon het niet uitproberen, want op de terugweg was het bankje leeg... en de blikjes waren verdwenen. Keurige jongens. Nou, het wordt weer tijd voor een tosti. <lacht> ja, mam, ik kom snel weer. Mijn moeder was dat. Dat was hem. Wil je ons volgen? Dat kan natuurlijk. hashtag Be Today op Facebook. Heren, dames, dank. Zometeen langs de lijn. Yeah. WK-kwalificatievoetbal op radio 1. Vrijdag om half negen. Komt die bal voor en wordt er ingekopt? Nee, wordt van de doellijn gered. Estland, Nederland. Schoten en tol. Het doelpunt van het Nederlands elftal. En nog eens langs de lijn. Vrijdag om half negen. Radio 1.